Middernacht, het is nu dinsdag 10 januari. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het kabinet gaat de druk kat verbieden. Dat schrijft het in een brief aan de Tweede Kamer. Door op blaadjes van de katplant te kouwen... worden honger en vermoeidheid bestreden. Het kan verslavend zijn en leiden tot schade aan de gezondheid. Bovendien leidt de handel in kat volgens het kabinet tot overlast. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt bovendien dat kat bij zo'n 10% van de gebruikers tot problemen leidt. Kat wordt vooral gebruikt door Somaliërs. De Tweede Kamer vroeg al eerder om een verbod op kat en in veel andere Europese landen is zo'n verbod al langer van kracht. Een filmpje in het VARA-programma De Wereld Draait Door heeft tot commotie geleid. In het onderdeel Lucky TV waren zogenaamd foto's van een staatsbezoek aan papua nieuw guinea te zien. De hoofden van koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima waren afgebeeld op naakte lichamen. Het was bedoeld als satirisch commentaar op de discussie over het dragen van een hoofdbedekking bij het staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. Honderden twitteraars reageerden op het filmpje en velen vonden het smakeloos. In een reactie zegt de vara zich te realiseren dat satire op het koningshuis altijd gevoelig ligt, maar dat dit filmpje moet kunnen. De gemeente Groningen, Ten Boer en Leek schieten de kosten voor die veehouders hebben gemaakt bij de evacuatie vanwege het hoge water. Later wordt bekeken wie definitief de rekening moet betalen. Honderden mensen die in de buurt van het Eemskanaal wonen moesten vrijdag vertrekken in verband met een mogelijke dijkdoorbraak. Er zijn onder meer kosten gemaakt voor het weghalen van vee. Lionel Messi is voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. Op het gala van de Wereldvoetbalbond FIFA kreeg de Argentijnse spits van Barcelona de gouden bal 2011 uitgereikt. Met zijn club veroverde Messi vorig jaar onder meer de Champions League en de wereldbeker voor clubteams. Dan het weer. Morgen vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Smiddags wordt het 8 graden. Woensdag bewolkt en overwegend droog. En de dagen daarna vrijwel droog, maar de temperatuur gaat wel wat omlaag. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie, twee meldingen. De A4, Bergen-op-Zoom richting Antwerpen. Die is bij knooppunt zoomland dicht. Er is daar een omleiding ingesteld. Verkeer richting Bergen-op-Zoom en Antwerpen. Kan het beste omrijden via de A58 richting Rozendaal. En dan keren bij afrit 26, dat is de afrit Heerle. En dan nog tot slot de N36, almelo Delemsvaart. Die is tussen Wierde en Adorp in beide richtingen dicht. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, goedenavond. In de NRC Next van deze ochtend lees ik een uh, prikkelend stuk van Ewout Jansen onder de kop. Lang leven de mensen met de handjes... Dan nou heb ik twee linkerhandjes, maar ik vind toch een provocerend stuk van Jansen die stelt dat we veel te veel hoogopgeleiden hebben. En veel te weinig vakmensen. En dat wil de regering juist zo graag. 50% van de beroepsbevolking moet hoogopgeleid zijn. Ja, maar wat gebeurt er dan? Dat leidt tot diploma-inflatie. Ik heb het woord uit zijn stuk. Ik citeer Janssen. Universiteiten zitten vol met studenten die geen wetenschappelijke belangstelling of houding hebben. Die zouden dus veel beter terecht kunnen in het hbo. Maar ja, die opleidingen zitten vol met mensen voor wie het bestuderen van meer dan een paar pagina's tekst een grote opgave is. En zo produceert Nederland een groeiend leger, hoger opgeleiden, waarvan het niveau gemiddeld daalt. Zo, ik moest er even uit. Wat zou mijn gast daarvan vinden? Hij is advocaat en rector magnificus van de Maastrichtse universiteit. Een man dus met twee linkerhanden en een witte boord. Ja, het bewijsmateriaal komt van de voicemail. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey Lex, bij een uh, rector magnificus denk ik al uh, snel een beetje aan een uh, studeerkamer geleerde... die op sommige vlakken een tikje wereldvreemd zou kunnen zijn... Maar ik begreep dat Gerard Mols zijn schoolloopbaan is begonnen op de MULO... en dat hij na een rechtenstudie als advocaat eh, criminelen heeft verdedigd... zou hij zichzelf willen omschrijven als Streetwise, een jongen van de straat. Dus ik ben benieuwd, ik wens jullie een hele goede nacht... en ik zou zeggen, maak er een mooi gesprek van. Zo, Gerard Mols, ja. Mols hartelijk welkom. Dankjewel. Dit was het begin, ja. de MULO. Streetwise? Ja, ja geloof het wel. Wat betekent dat in jouw geval? In uh, mijn geval betekent dat dat ik weet wat op straat te koop is, om het zo maar te zeggen. En hoe de straat eruit ziet. Uh, dat heeft te maken met uh, mijn uh, achtergrond, hè. dus natuurlijk uh, mijn, uh, mijn opvoeding, mijn jeugd. Maar, want die voltrok zich op straat? Nou ja, in die tijd uh, overwegend zou ik bijna willen zeggen. Ja, en, uh, uh, en daarna natuurlijk ook, uh, op het moment dat ik in de professie van uh, advocaat in strafzaken terecht kwam. Er wordt nu zojuist opgemerkt dat ik uh, criminelen verdedigde. Ik verdedigde mensen die verdacht werden van criminele feiten. Uh, dat is soms toch uh, iets, uh, iets ze, genuanceerder. Ze werden pas crimineel iets, nadat, ze, nadat je ze verdedigde. Nou, dat had. wil ik niet zeggen hoor. <laughs> nee, maar het was niet altijd helder of uh, die mensen ook uh, daadwerkelijk zich schuldig hadden gemaakt aan de strafbaar feit uh, waarvoor ze terecht stonden. De hakkelaar, een lid van de Rote Armee-fractie, een ja. oud-premier van Rwanda, ja. dat soort Verdachten. Die mensen heb ik uh, inderdaad bijgestaan. Ja. Ja, dat waren wel bijzondere strafzaken, zeg ik er meteen bij. Ja, daarom noem ik ze natuurlijk ook. <tie> het zit geen maar... huis, staat een keukenstrafzaken. Nee. Overigens had je daar iets aan die straatkennis? Want wat, wat leerde jij op straat? Nou, je leert op straat voetballen, om het zo maar eens te zeggen. En je leert op straat met elkaar omgaan. Maar je leert op straat ook uh, die, je krachten te meten. Heb je gevochten? Uh, ja, natuurlijk. Met vuisten, blote ja. vuisten? Ja, natuurlijk. Dat deed je als kind, lagere school. Kwam dat wel... In die tijd mensen regelmatig voeren. Herinner je, je dat nog? Ja, dat, dat herinner ik me nog heb wel. Heb je er nog beelden ja. van? Nou, beelden zo... niet, maar daardoor krijg je toch wel een zekere sluwheid. Want ik was niet echt heel erg sterk. Ik was maar een schril manneke, zoals ze dat noemen. Uh, maar, uh, maar. Dus dan, dan word je sluw. Ah, en dan zet je toch gemeen. Heb je dan niet al heel vroeg een grote mond opgezet? Jij moet toch ja. ontdekt hebben dat wie niet sterk en ja. slim is? Ja, zeker. Is ook zo. Ja. Dus daar staat En dat staat. is me altijd bijgebleven. En misschien staat. heb ik dat nog wel. <laughs> Ja, je bent dus ook goed in verdedigen, denk ik. Daar hoop ik. Daar hoop ik dat ik daar goed in ben. In elk geval heb ik het altijd heel erg leuk gevonden. Ik ben op dit ogenblik overigens geen advocaat meer. Daar ben ik nee. mee opgehouden toen ik rector magnificus werd... van de Universiteit Maastricht in 2004, januari 2004. Uh, niet omdat het onverenigbaar is, maar het is soms lastig uit te leggen. En je kunt het ook in je agenda niet handig combineren. Als je, als je nog advocaat nee. bent, dan moet je plotseling een doordrecht getuige gaan horen... ja, dat past niet in je agenda, dan kun je zo'n zaak niet goed doen. Dus dan kan je er maar beter mee mee ophouden. Dat heb ik ook gedaan. En uh, het is wel een geschiedenis. Een verhaal natuurlijk. Het lijkt bijna Amerikaans. Van de Mulo naar de rector, rector magnificus van een universiteit. Um, ja, dat is een, een gedroomde carrière. Is dat een extra reden voor trots? Voor Gerard Mons? Uh, nee, eigenlijk niet. Het was ook niet zozeer een gedroomde carrière. Want ik heb er ook nooit over gedroomd dat ik ooit nog uh, rector magnificus van ja. een universiteit zou worden. Dat is, eigenlijk is dat op een pad gekomen. Daar ben ik overigens ook heel blij en, uh, en heel dankbaar voor. Uh, dat ik op de MULO terecht ben gekomen, dat is, is volgens mij een historische vergissing geweest. Uh, dat had destijds te maken met selectie na de lagere school. Maar hoe kwam je daar dan terecht? Nou ja, wat me daarvan is bijgebleven is dat toch een aantal uh, klasgenoten... Uh, waarvan ik de stellige indruk had dat ze intellectueel minder waren dan ik... wel werd toegelaten tot uh, de hogere scholen. Ja, hè? Dus de, dan heb ik het over ABS. De ouders waren rijker. Uh, nou ja, bijvoorbeeld. Uh, en en, en, en ikzelf uh, werd dan genoeg bevonden voor de MULO... Nou, ik vond dat echt een hele slechte school. Daar ben ik na anderhalf jaar ben ik er ook van weggegaan en ben naar gymnasium gegaan. Ik vond het een slechte school, omdat er niet, <tiek> daar werd niet geleerd. Daar, daar, daar werd je gedwongen om dingen in je hoofd te stampen. En daar ging het niet om het begrijpen van zaken. Terwijl ik juist in die tijd graag wilde weten hoe zit de wereld in elkaar. En waarom zit de wereld in elkaar zoals die in elkaar zit. En dan met name in die tijd in Limburg, want daar hebben we het over. Want ik woonde daar destijds vond ik dat een hele ernstige klasse uh, hè? Dus van de welgestelde en een grote groep arbeiders... waar mijn ouders tot die laatste categorie behoorden. Uh, en waarom het zo ongelijk verdeeld was eigenlijk. En, en, en, en, en dat heeft mij eigenlijk altijd ernstig dwars gezeten. En ik heb het destijds ook niet kunnen begrijpen. Het was meer een gevoelsmatige kwestie dan wat anders. Maar het werd ook niet uitgelegd. En op school, op die MULO, werd dat ook eigenlijk... Ja, ik zal niet zeggen onderdrukt, maar daar werd je ook niet geacht om na te denken. De leraren konden dat overigens ook niet, kan ik nu wel zeggen. Je werd daar gedwongen om dingen van buiten te leren en dat weer keurig de volgende dag in rijtjes op te zeggen. En dat was het goed. Maar je zegt, het heeft je altijd dwars gezeten. Wanneer ben je daarmee opgehouden? Of zit het je nog steeds? Ja, thuis? ik ben er nooit mee opgehouden. Zit je nog steeds? Ja, ja. het, het, het, het, het, het, het roept ja. Ja, roep bij mij altijd uh, het gevoelens op van, uh, van ongelijkheid. Uh, ongelijke verdeling van uh, posities. Ook misbruik van, uh, van mensen uh, die gemaakt werd En onmogelijkheid voor, voor, voor, voor ook jonge mensen. Om op basis van hun talenten, om zich zodanig te ontwikkelen. Dat ze zich daaraan mm. konden onttrekken. En voor mij kwam de bevrijding... na de middelbare school dat ik toen kon zeggen... jongens, ik vind het allemaal leuk en aardig hier... maar ik vertrek ja. en ik ga gewoon studeren. en whatever. Dus je bent uit het milieu ontsnapt. Ik ben uit het milieu weggegaan. Want, ja. want Nederland, dat is, dat is één mm. ding. Nederland, daarvan <coughs> zeggen wij altijd... we doen altijd alsof we geen klas hebben, geen milieu. Ja, wij, Engeland is, is een klassenmaatschappij ja. wij niet. Ja, maar, dat, maar dat, is een we, dat zijn we dus wel. Nee, maar dat zijn we dus Nog wel. Nog steeds, tot op de dag van vandaag. Ja, ik vind het nu wat moeilijker beoordelen, maar ik denk het wel. Ik denk, als je, als je goed om je heen kijkt... Uh, op het platteland, maar ook... De grote steden. Dan zie je grote groepen mensen die gewoon uh, arbeiders zijn. Uh, die met weinig uh, inkomen moeten rondkomen. Je ziet ook in dit land tegenwoordig de armoede weer toeslaan. Waarvan de minister-president zegt van nou ja, dat is niet zo interessant. Of dat bestaat niet, want elders is het ook zo. Ja, het bestaat dus wel. Uh, dus er ontstaat ook wel een onderklasse die eigenlijk ook nooit is weg geweest. En je hebt de, de, de arbeidersklasse en je hebt de elite die zich alles kunnen permitteren en dat ook, ook gewoon doen. Hmm. Ja, dat belooft niet veel goeds voor de toekomst. Als jij al zit met die bittere pil van toen... die eigenlijk ja, je nog steeds dwars zit... Ja, dan is maar, dat de wereld waar we naar terug gaan. Nou, ik geloof niet dat dat de wereld is waar we naar terug gaan. Er is natuurlijk wel al een hele hoop verbeterd. Hè, als je mm. kijkt naar het onderwijs dan is het onderwijs en de toegankelijkheid van het onderwijs een stuk, toch, toch een stuk groter ja. geworden. De transparantie van besluitvorming met betrekking tot het toelaten van mensen... tot bepaalde opleidingen is ook veel groter geworden. Dus daar is wel, is, is wel een slag geslagen, er is wel een slag gemaakt... voor wat betreft de eerlijkheid en toegankelijkheid... en het bieden van kansen aan in ieder binnen deze samenleving... die die kansen ook wil grijpen. Hoe... Daar is wel een verbetering ja. op. En gemaakt. Hoe komt het dan dat Gerard Mos die weg heeft gelegd, af, hè, als er toch, euh, ja, toch sprake is van standsverschil, ja. en je komt uit in dit opzicht het verkeerde milieu, hoe, ja. hoe komt het dan dat jij daar... Ja, dat is een kwestie van aan de ene kant geluk en dat is een kwestie van doorzetten. Geluk was is dat ik van de Mulo weg mocht en naar het gymnasium ja, mocht uiteindelijk. Ook, ja. uh, dat is een kwestie van en geluk geweest en ook met behulp van mijn ouders die dan weer een vriend hadden die enzovoort. Uh, en zo is dat eigenlijk gelopen. En dan is het de kwestie van doorzettingsvermogen... dat je ook het gymnasium met succes afsluit... Ja. en dan ook gewoon een besluit neemt om naar een universiteit te gaan... en je te onttrekken aan een milieu. En, en, en, in, in, ik, ik kwam uit een milieu waar het gewoon uh, <coughs> geen gebruik was... dat kinderen naar hogere scholen gingen of naar de universiteit. dus Dat moest dat je zelf je gewoon ook, niet. Ja. Nee, dat deed je gewoon niet. Dus dat moest je zelf ook een beetje bekämpfen om het zo maar ja. te zeggen. Ja. Maar dat had je geleerd op straat. En dat heb je al nou geleerd op straat. En vervolgens heb ik met buitengewoon veel plezier... mijn studierechtsgeleerdheid gedaan in Utrecht. En, uh, en daarna ja, ook weer... En toen, toen ben, heeft, heeft, heeft de advocatuur me zeer aangetrokken... en ben ik dat gaan doen. Dit was het begin van deze aflevering van Casa Luna. Uh, op de website van Radio 1 wordt dit gesprek ook integraal weer opgeslagen. En als u... Um, Casaluna wat specifieker wil volgen, dan heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op de nieuwsbrief. Dat gaat via onze eigen website, casaluna.ncv.nl. En natuurlijk kunt u ook op de hoogte blijven van onze Facebookpagina en via Twitter. En op de Facebookpagina vindt u foto's nu al. En dan kunt u bijvoorbeeld zien dat er opnamen gemaakt worden op dit moment, terwijl wij in gesprek zijn door Kruispunt. en dat. Op komt op 22 januari, komt dat op tv. En dat gaat op, over mensen die in de nacht werken. Goed, dat waren de boodschappen. Gerard Mols, tien jaar lang rector magnificus, magnificus geweest in Maastricht. De jongste universiteit van Nederland. Um, hij houdt ermee op. Eigenlijk had hij al klaar moeten zijn, maar gaat nog door een halfjaartje tot de zomer. Omdat zijn opvolger nog niet beschikbaar is. Zelf is hij ook al per 1 januari directeur van het Forensisch Instituut in Maastricht. En dan is hij eigenlijk weer een beetje terug bij zijn vak. Um, dat van de rechtsgeleerdheid. Nou, de beroemde zaken, of de bekende zaken heb ik al genoemd. Hij is aan de Universiteit van Maastricht uiteindelijk een carrière begonnen. Een wetenschappelijke carrière. Dankzij Job Cohen, die daar toen rector van is wat was. Ik begrepen. En hij is nu 60 jaar. Ik ben nu 60 jaar. Dat is ja. een leven in een notendom. Ja, ja. Um, en je kan als advocaat, denk ik, goed verdedigen... Kan je dat als rector dus ook? Kan jij daarmee dus ook de Maastrichtse universiteit goed verdedigen? Ik denk het wel. Ik hoop ook dat ik dat goed kan, want de universiteit verdient dat ook. <laughs> ja. uh, Waarom onderscheidt? Uh, waarin onderscheidt de Universiteit van Maastricht zich? Onderscheidt zich in uh, verschillende opzichten van, uh, van andere uh, universiteiten in ons land. Uh, in de eerste plaats, omdat we uh, de jongste eigenlijk op één na de jongste zijn. De Open Universiteit is dus de jongste universiteit. Uh, maar vooral omdat wij destijds gekozen hebben voor een uh, onderwijsprofiel... dat zich uh, uh, onderscheidt van uh, het onderwijs zoals dat aan andere universiteiten wordt uh, aangeboden. Uh, we hebben een onderwijsfilosofie die veel meer uitgaat van het leren te leren van de studenten. Dus we leren onze studenten te leren, veel meer dan dat wij doseren. Dus een eenrichtingsverkeer hebben van achter het katheler naar de studenten toe. Omdat wij heilig geloven in de capaciteiten van de studenten zelf. Veel studenten hebben al veel voorkennis over bijvoorbeeld problemen binnen hun discipline. Die kennis kan worden verrijkt door collega-studenten. En op basis van die discussie en die uitwisseling van gedachten en ervaringen en het reactiveren, om het zo maar te zeggen, van je voorkennis en van je eigen ervaringen... beklijft nieuwe kennis veel beter dan wanneer iemand jou dat vertelt. Dat is midden in het debat over het onderwijs in Nederland. Dit is een ja. moderne, hedendaagse filosofie, ja. he, visie op het leren. Ja. Daar, daar zijn um, filosofen uit, laten we zeggen, de conservatieve kringen... tegenwoordig aperter en aperter op tegen... Ja, je je dus, moet. Dat, die, dat, dit deugt niet, deze gedachtegang. Ja, maar dan zitten ze. Dan, dat is een verkeerde conclusie. Want wetenschappelijk onderzoek, wat uh, wij gedurende 35 jaar uh, doen uh, op uh, problem-based learning, hè, dus probleemgestuurd leren, leert dat dat een buitengewoon efficiënte en overigens ook een hele. voor ja. studenten een hele plezierige manier van leren is. En twee, de praktijk bewijst ook dat de filosofie, de onderwijsfilosofie zoals wij die praktiseren in Maastricht... dat dat daadwerkelijk werkt. Als ik even wijs naar nog een recent uitgekomen rapport ja. van het ROA-instituut... Dus die doen onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van alumni, dus afgestudeerden... blijkt dat gemiddeld 93% van mijn afgestudeerden heeft een baan in de internationale arbeidsmarkt. Dat wil nogal wat zeggen... Dat betekent dat wij die mensen ook heel goed voorbereiden op een internationale, internationale carrière. En dat heeft met die mentaliteit. Je kweekt dus eigenlijk meer een mentaliteit. Ja je, dan een men ja, je kweekt een mentaliteit, maar ook kennis. Natuurlijk doe je kennis ook gedurende de jaren dat je aan onze universiteit uh, studeert. Uh, maar je leert ook spelenderwijs, om het zo maar te zeggen, een aantal vaardigheden die je nodig hebt straks in je professie. He, dus je leert met anderen samen te werken, ook met andere mensen van verschillende disciplines. Uh, dus je doet een aantal sociale vaardigheden en een aantal professionele vaardigheden ja. op... die onmisbaar zijn om je vak goed uit te oefenen. Ja. En dat zit allemaal in de wijze waarop wij die onderwijsfilosofie praktiseren. En dan ga ik, dan, dat, dat snap ik, maar dan ga ik toch even kijken naar dat stuk van Ewout Jansen... die weliswaar vooral over HBO schrijft, vanmorgen ja. in de NRC Next. Ja. Um, ik, zie, ik citeerde hem net al... Um, dat die universiteiten vol zitten met studenten... die geen wetenschappelijke belangstelling of houding hebben. En ze zitten daarom, omdat ze bij het hbo... Zijn, worden ze te veel uh, geconfronteerd met medestudenten... die nog geen bladzij uh, kunnen bestuderen. Ja, maar dat vind ik wel heel ernstig overdreven. Kijk, uh, als je kijkt naar de wijze waarop uh, universiteiten... maar ook het hoger onderwijs... maar laat ik me even beperken tot het wetenschappelijke onderwijs... tot de universiteiten waarop die worden gevisiteerd en geaccrediteerd... en het onderwijs tegen het licht wordt gehouden... en de kwaliteit tegen het licht wordt gehouden... van de thesis, van de examens en van de schriftelijke werkstukken... dan is het echt overdreven om te zeggen... dat er heel veel studenten op universiteiten rondlopen... die er eigenlijk niet thuis horen. Is het ook niet zo dat het niveau toch daalt... in Landen, ja. nee, nee, ik vind dat het niveau niet, uh, niet aan het dalen is. Er is wel iets anders aan de hand. Wat dat je wel is... ziet binnen universiteiten is dat er heel veel studenten... dat er een hele grote toeloop is naar de universiteiten. En dat de universiteiten niet goed geëquipeerd worden door de overheid... om bij wijze van de deuren te sluiten. Om te zeggen, van, nou, we hebben hier een, een, een capaciteitsbeperking... en we gaan onze studenten selecteren. Ja, alleen... dat, zou, dat zou je willen. Dat zou ik je zou willen dat de universiteiten willen. dat. Ja, ik zou heel graag dus, dus willen. Selecteren. Dus mensen de toegang ontzeggen tot. Ja, die toegang ontzeggen. Tot en dat zeg jij, die, die ja. juist die, univers ja. die universiteit als een ontsnappingsroute heeft ja. gehad. Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat iedereen die maar zin heeft om naar de universiteit te gaan en daar eigenlijk niet voor geëquipeerd is, naar de universiteit zou moeten kunnen gaan. Als je kijkt naar bij verschillende opleidingen in de landen van die grote opleidingen, dan heb ik het over economie rechtsgeleerdheid, et cetera. Dat daar in het eerste jaar zo meer dan 40 uitvalt. Dat is een persoonlijk drama. Maar het is, dat... is een maatschappelijk drama. Dat kun je als instelling niet veroorloven. Dus daar moet je iets aan doen. Dat betekent dus dat je je studenten moet gaan selecteren. Je mag geen uh, uh, concessies doen. Nee. in de zwaarte van de opleiding. of de zwaarte van de examens. Maar je kunt wel ervoor zorgen. dat de juiste student op de juiste plek terechtkomt. Maar dat sluit dan toch aan bij wat Ewart Jansen vandaag schrijft. Dat er te veel studenten op de universiteiten zitten. die daar niet thuis horen. Nee, maar dat, hij, hij stelt dat in zo algemeen. dat eigenlijk oh. hij, hij, hij verkoopt de universiteit als een soort van vergaarbak. Waar iedereen maar terecht kan en daar wordt, ja, wordt, worden concessies gedaan aan de kwaliteit. En uiteindelijk kan iedereen zijn diploma halen. Maar zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. Maar goed, er zijn die. Maar de, studenten, de universiteiten zouden veel strenger moeten mogen. Nee, kijk, op dit ogenblik gebeurt dat bijvoorbeeld al in het eerste jaar. Uh, in mijn universiteit heeft praktisch elke opleiding een zogeheten binnenstudieadvies. Dat betekent als je een minimum aantal studiepunten in het eerste jaar niet gehaald hebt... dan word je gewoon van de universiteit van die opleiding verwijderd. mag ik dus niet meer terugkomen. Ik wil eigenlijk dat dat percentage wat een negatief binnenstudieadvies krijgt... wil ik hm. verkleinen. Het ja. moet veel kleiner worden. En hoe ja. doe ik dat? Niet door allerlei mensen toe te laten en na één jaar te zeggen... sorry, maar u hoort hier niet thuis... Dat is zoals gezegd een persoonlijk drama en is ook een maatschappelijk drama. En dat kost bovendien heel veel geld. Maar je moet zorgen dat bij de ingang... dat je goede voorlichting geeft over de zwaarte van de opleiding. Over de eisen die jij stelt aan de studenten. En dat de student dan kan zeggen van nou ik ga dat doen of ik ga dat niet doen. Wij hebben opleidingen waar we inderdaad de studenten selecteren. En wat zie je? Het niveau, de kwaliteit van de opleiding gaat omhoog. Omdat je gemotiveerde studenten toelaat studenten toelaten die beschikken over voldoende competenties. En dat, dat, dat, dat betaalt zich terug in een laag uitvalpercentage. Dus weinig persoonlijke drama's en weinig maatschappelijke problemen. Ja. laatste lied zoekt woorden, maar hij vindt ze niet. Zoekt woorden om nog een keer recht te zeggen wat er moet gezegd. Voordat het over is en stil en en rustig wordt en schil, De zanger van het laatste lied zoekt woorden maar hij vindt ze niet. Hij luistert en denkt na nou, loodropt. Kijkt om ze heen, staart naar de grond. Hij eet, hij leest, hij ziet tv. Hij wandelt met wat vrienden mee. Soms hoort hij iets, vangt hij iets op. Dat zoekt dagen in zijn komt. Het laatste lied zoekt worden, maar vindt ze maar niet. De nood is hoog, de tijd die dringt. Voor een laatste lied dat alles zingt, dat tegengif mengt, klaarheid schenkt en alle tumult tot zwijgen brengt. Hoe zing je wat er krom is, weg? Dom is gloed. Hoe zing je voor in tegenspoed? Hoe zing je troost bij nederlaag? Hoe zing je antwoord in een plaag? Hoe zing je zonlicht in het graag? De zanger van het laatste lied zoekt woorden, maar hij vindt ze niet. En hij besluit: dit gaat niet meer. Hij geeft het op, hij legt zich neer. Zo'n vrouw en kinderen aan zijn bed horen tot slot heel zacht nog niet. Zijn stem zal laatste so... is De Dijk nog niet toe aan zijn laatste lied. Um, de zanger van het laatste lied is meegenomen door mijn gast Gerard Mols. Die binnenkort zijn laatste lied zingt als rector magnificus van de Universiteit van Maastricht. Maar ja, dat is vast niet de reden waarom je dit Nee, dat was niet de reden waarom ik deze plaat heb uh, meegenomen, of deze cd. Uh, waarom wel? Waarom wel? Ik vind De Dijk maakt hele mooie muziek en ik vind dit nummer vind ik heel erg poëtisch. En er zitten een paar zinnen in die uh, voortdurend uh, uh, aan het denken zetten. En dat Welke de, zinnen? De, Bijvoorbeeld de zin, hoe zing je wat er krom is recht? Hoe doe je dat? Dat vind ik echt een zin die me kan, kan boeien. Want is dat ook iets waar je, wat, wat je, waar, waar je mee bezig bent? Nou ja, je denk, in je professie als advocaat word je dat vaak tegengeworpen. Hè? Wat jullie doen, jullie kunnen nog een, een, een banalrecht kletsen, zal ik maar zeggen. Ja. En wat jullie doen is alles wat krom is, kan je is recht ook? praten. Kan, je, kan jij dat ook? Ik denk ook? dat ik dat kan. Nou, ja, ik denk heb dat je dat, dat ook, dat ook vaak kan. gedaan? Ik denk dat het wel gebeurd is, ja. Als je daarmee bedoelt te zeggen dat ik wel eens vrijspraken heb gekregen... voor klanten waarvan achteraf is komen vast te stellen... dat ze zich wel hadden schuldig gemaakt aan dat strafbaar feit... dan is dat ja. ja. ja dan en moet en, en hoe leef je daar dan nu mee? Heel makkelijk, toen ook. Het is dus mijn vak. Als ik het niet... Ja, maar, uh, nou ja, we zullen ja. het nooit begrijpen, dit. Hoe nee, dat in de zal de van ik het één keer uitleggen nog? Nog één keer dan. Ik zal het één keer uitleggen. Ik zal het echt, dan leg ik het hoofd er vast in de schoot. Oh ja? Als je als, je, als je als advocaat benaderd wordt door een cliënt dan, en je neemt de zaak aan... dan ben je gehouden om voor de cliënt tot het gaatje te gaan. Ja, ja. Die cliënt die vraagt van jou, en die hoeft mij niet te zeggen of die het wel of niet gedaan heeft... maar die vraagt van jou om ervoor te zorgen dat hij er zo goed mogelijk uitkomt. Dan heb je alle legale middelen die je te diensten staan, die moet je dan ook gaan gebruiken. Dus als het dossier van het Openbaar Ministerie niet op orde is... Als het bewijs er niet in zit, of hij denkt wel dat het bewijs erin zit... maar ik kan een ja. ander scenario vertellen, dan doe ik dat. En als ik de rechter daarmee overtuig, dan gaat mijn cliënt vrij uit. Of die het wel of niet gedaan heeft, dat is mijn beslissing niet. Dat is de beslissing uiteindelijk van de rechter. Als ik dat niet zou doen, of als ik zou zeggen... meneer, u heeft het wel gedaan, dus ik ga niet vertellen dat u niet geweest is... dan kan hij beter een officier opzoeken. Oh. Nou, die heeft hij al. Nou had hij nog een advocaat nodig. En dan is vervolgens de vraag... hoe leef je daarmee als advocaat? Ja. Als iemand vrij uitgaat terwijl je achteraf te horen krijgt... Of nee, misschien wat Maar je, je weet het op dat moment zelf natuurlijk ook vaak. Soms wel. Soms wel. Ja, nou, dat maakt niet uit. Dan zeg ik, van, als iemand het niet gedaan heeft... en ik krijg toch een vrijspraak... heb ik mijn werk echt heel goed gedaan. Nee, maar als hij het wel gedaan heeft en ik krijg toch vrijspraak. Dan heb ik mijn werk ja, nog beter ja. gedaan. Want dat is echt heel knap Ja, hoor. maar je geweten heeft het iets minder goed gedaan. Ja, maar we zitten daar nog niet voor mijn geweten... Nee, jawel. Er zit. Er zit, je, zit nee. Mijn geweten zou ik zou ja, pas ik, ik, een knagend geweten krijgen op het moment dat ik niet tot het uiterste was gegaan voor die cliënt, omdat ik wist dat hij het gedaan had. Nee, dat En ik, ik had hem dan dat, laten vallen. Ik ben ook gretig dat, dat ik probeer met een advocaat in gesprek te gaan. Dat moet ik ook helemaal niet proberen, natuurlijk. Nou, draai muziek dan. <laughs> nee, maar. Ja, maar zo dus even het, nee, maar, maar nee, probeer is, jezelf in te lezen. Probeer jezelf in te lezen in de positie van een cliënt. Als je zelf cliënt bent, hè? je je het zo vaak op bruiloftenfeesten en andere verjaardagen. Hè? Dan beginnen mensen over zwaardere straffen en advocaten ja, die mensen vrijplaatsen, enzovoort. En dan gaan ze zelf dronken rijden naar huis. Ja, en dan zeg ik: natuurlijk. als je me morgen belt, dan zeg je ook: oh, kan je ervoor zorgen dat ik mijn rijbewijs kan behouden? Ja, maar je hebt ook dronken gereden. Ja, maar ze doen het niet aan de orde. Je hebt een advocaat? Ja. Zo simpel is het. Nee, we zijn allemaal bedriegers. Maar nee, maar een advocaat de... is geen bedrieger. <laughs> nee, dat weet ik. Dat, dat, nee. Maar, je zegt het, maar het gaat erom dat jij bent ook bezig met hoe praat je dingen recht die krom zijn. Ja. Toen, als advocaat, ja. En wat doet dat met een mens? Maar wat... Met mij doet het niks. Maar je doet de vak... de en de dijk doet je wel wat. Ja, omdat die, die, die zin, die zet je wel weer aan het nadenken. Natuurlijk zet het je dingen prettig aan het als nadenken. als mensen gaan nadenken. Ja, ja. Dat, ja. ja. nee. En dat is mijn taak ook als rector, om zo'n hele gemeenschap te laten nadenken. Studenten verduurd te laten nadenken. Mensen moeten met, met, met meer vragen naar huis gaan na het onderwijs dan dat ze zijn binnengekomen. Heeft een, een advocaat ook een baret op? Of is het alleen de. de ja, dat mag wel. Je mag als advocaat wel een baret dragen. Het is makkelijk, dat is makkelijk, wisselen van pet. Maar daar heb ik. Ik heb nooit een baret gedragen als advocaat. Ik zal het nooit begrijpen. Het, nee, ik, snap het wel, begrijp, ik begrijp het wel heel goed. Maar er zit ook, blijft, dat begrijp je toch ook wel? Dat er voor, het, voor een soort. Ja, natuurlijk soort, snap ik dat. Gezond rechtvaardigheidsgevoel. Nee dat, dat... Nee, nee, dat snap ik nou weer niet. Uh, het enige wat je dan kunt zeggen hmm. als iemand vrij uitgaat die zich wel schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Is ja. dat op een of andere manier. Het zei het Openbaar Ministerie, het zij de rechter zijn werk niet goed nou, heeft ja. gedaan. Nee, denk, dat snap ik. Maar die dingen gebeuren. Zou je iedereen kunnen verdedigen? Uh, ik, zat, ja. ik zat vanavond te kijken ja. naar de documentaire die Koen Verbraak heeft gemaakt... over mm. jongens van uh, Don Rua, ja. een, uh, een college in Sierenberg. Jongens die misbruikt ja. zijn. Ja. Zou je die mannen die misbruikt hebben kunnen verdedigen? Ja, ja zou kunnen. Ja. Om dezelfde reden uiteraard. Nou ja, kijk... Mensen hebben recht op een verdediging. Nou, mensen hebben recht op een verdediging... Dat wil niet zeggen dat je alles zou kunnen verdedigen. Maar ik denk dat ik het wel zou kunnen. Ik heb maar zelden een strafzaak gewerkt. Ik kan me één zaak heel goed herinneren. Dus dat was een skinhead. Die had je toen nog hè, in de, in de, in de tachtig, begin tachtiger jaren. En die had een hakenkruis op zijn voorhoofd getatueerd. En die zat in Scheveningen vast. En ik kwam daar als advocaat. Voor het eerst bij hem. En de enige waar hij mee bezig was. Is uit te zoeken wie de getuige was. Die tegen hem verklaard had. Want mm. daar zou hij wel zijn een ernstig geweldsdelict tegen plegen. En die man. Daar werd ik zo fysiek onpasselijk van. Dat ik daarvan gezegd heb. U moet echt een andere advocaat nemen. Want ik kan hier niet tegen. Mm. Dat kan ik me heel goed herinneren. Maar verder heb de ik de enige. kans ooit. Ja, dat is de enige die ik zo heb. heb. Ja. Mm. Dus je maakt nog kans. <lacht> Een van Gerard Mons. Ik ga mijn best doen. Wat je in Maastricht kunt studeren. is the quality of life. Ik heb je dies gelezen. dies is de dag van de, van het, van de universiteit. Dan komen alle. Oud studenten ook weer terug. en Dat is een groot feest eigenlijk. Daar heb je een reden gehouden waarin de drie speerpunten van de universiteit worden aangegeven. Europa in een globaliserende wereld is er één. En een leren en innovatie. Ja, dat, dat, dat vind ik wat vaag. Maar quality of life. Ja. Wat is dat? Kijk, die drie speerpunten die hebben betrekking op ons wetenschappelijk onderzoek. Met. Uh, en als we het hebben over quality of life... dan hebben we het uh, en over gezondheidswetenschappen... en over geneeskunde. En we hebben het over andere disciplines die daarmee te maken hebben. Dus ook met, dat heeft ook te maken met de economische discipline... die we daarin samenbrengen. De juristen hebben daar een rol in te spelen. En als het gaat om quality of life. Er zitten heel veel aspecten aan. Dat heeft met name uh, te maken met gezondheid en preventie van ziekte we denken vaak bij Quality bij, bij, bij of Life of bij ziekte, denken we vaak aan het genezen van ziekte. Nou, waar wij op aansturen in ons wetenschappelijk onderzoek en straks ook in het onderwijs, is aan, aan die keten, zal ik zeggen, van uh, lifestyle, voorkomen van, uh, ja. van uh, ziekte. Uh, als je ziek bent, uh, het genezen daarvan, weer het adviseren van hoe je kunt voorkomen dat je weer opnieuw ziek wordt, et cetera. En een totaalpakket, om het zo maar te zeggen, als het gaat om het wetenschappelijk onderzoek over het verbeteren van de kwaliteit van leven. En het heeft met heel veel facetten te maken. Het heeft met gezondheid te maken, het heeft te maken met de manier waarop we leven, het heeft met sustainability te maken, het heeft met ons klimaat te maken, omgeving, milieu, etc. Ook heel veel met ideologische aspecten. dus. Ja, kijk, gezondheid is nog, nou ja, dat kan, dat kan je nog meten. Dan kan je ja, maar ideologische aspecten. Kijk, het heeft, heeft ook met economische aspecten te maken. Het heeft ook met economie te maken. Hè. De quality of life wordt ook bepaald door onze welvaart- en welzijnsstaat. Om het zo maar eens te zeggen. En daar komen verschillende disciplines bij elkaar. Het heeft niet alleen te maken met gezondheid. Natuurlijk is dat heel belangrijk. Het heeft niet alleen te maken met de aging-problematiek. Dus het feit dat mensen ouder worden en dan ook nog prettig willen leven. Het heeft ook te maken met onze staat van welzijn en hoe ziet onze toekomst eruit? Ja. Dus wat wij proberen in ons wetenschappelijk onderzoek is een aantal disciplines bij elkaar te brengen, dus multidisciplinair onderzoek te doen, omdat wij erin geloven dat problemen, maatschappelijke problemen die zich nu aan ons voordoen, dat die nooit eendimensionaal ja, ja. zijn. Dat is nooit door één discipline op te lossen. Want hoe organiseer je dat dan? Want als ik, ik weet niet veel van wetenschappelijk onderzoek, maar wel dat het gebaat is bij specialiseren. Wat ook tegelijkertijd het probleem is natuurlijk, vaak om, om, om, al is het alleen maar om nog contact te maken met de, met de maatschappij. Veel onderzoek is zo ongelooflijk specialistisch geworden ja. dat je daar als leek niks meer over kunt zeggen. Maar dit klinkt ernaar alsof je juist allemaal verbanden wil. Ja, we willen heel veel, veel verbanden verband leggen leg tussen verschillende disciplines. En hoe, hoe organiseer je dat dan? Ja, wij leggen verbanden tussen verschillende disciplines. Dat organiseer je door zo'n thema te benoemen. Hè. Wat we nu doen, bijvoorbeeld Quality of Life. Om één voorbeeld te noemen: we hebben nu een, een programma uitgewerkt. Dat programma heet Eat Well, dus gezonde voeding. Dat heeft dus al te maken met uh, lifestyle. Ja. Dat heeft dus al te maken met uh, uh, voorlichting. Dat heeft dus al te maken met preventie van ziekten enzovoort. Dat heeft ook te maken met uh, veiligheid van voedsel. Hè. Dus daar komen de juristen komen in beeld. Het heeft ook te maken met kostprijs van voedsel. Hè. Dus biologische waren zijn tegenwoordig nog hartstikke duur. Terwijl de kroketten en de hamburgers bij de ja. hamburgerketen... Ja, die kan iedereen voor één euro naar binnen slaan. Terwijl we allemaal weten dat het hartstikke ongezond is. Dus er zitten ook economische aspecten aan aan het ontstaan van, laat ik dat nog maar even noemen... obesitas, dat is mensen ongezond eten. En dat leidt tot allerlei enge ziektes. Waaronder obesitas, volksziekte nummer één op dit ogenblik... In het, op het westelijke handelvergrond. Um, en daar zitten economische en fiscale aspecten aan. Voor waarom zou je niet het slechte eten fiscaal belasten... en het gezonde eten wat goedkoper maken... En zou je niet op die manier in die samenleving een beweging op gang kunnen brengen dat inderdaad iets wel, gezonde voeding, ook leidt tot een gezondere toestand van de bevolking? Nou, dus al die aspecten probeer je bij elkaar te brengen binnen één thematiek. Dat is de thematiek van gezonde voeding. En al die wetenschappers die kunnen ook met elkaar om de tafel zitten dan? Ja. Of is dat, is dat niet nodig? Is, dat, is er een andere manier om, om die resultaten van dat onderzoek. Nou, je brengt wetenschappers bij elkaar, eh, zowel binnen je eigen instelling, maar ook met instellingen elders. Zowel in Nederland als eh, eigenlijk Allerlei eh, maatschappelijke, instellingen. Eh, maatschappelijke instellingen met de industrie, maar ook universiteiten all over de world, om het zo maar te zeggen. Want er zijn overigens elders. Er zijn natuurlijk ook hele onderzoeksgroep, goede onderzoeksgroepen waarmee je de samenwerking eh, opzoekt om zoveel mogelijk massa te maken en de hoogste kwaliteit van onderzoek eh, te kunnen hmm. plegen. Um, wij gaan straks na het hoorspel dat er zometeen aankomt van het bureau, die herhaling van het bureau, um, om kwart voor één om één uur weer door. Um, dan wil ik u als luisteraar graag uitnodigen om nou, te bellen natuurlijk met verhalen over uw ervaringen aan de universiteit. Heeft u gestudeerd aan een universiteit? Was dat een succesverhaal of toch ook een van die drama's waar Gerard Molz het al over had? Waar heeft u gestudeerd? Heeft u uw tijd goed gebruikt? was het gewoon feest. Nou ja, alle verhalen over het leven aan de universiteit. Trouwens, u mag ook bellen als u gedoseerd of gedoseerd heeft. Uh, daar van, van die kant valt er ook wel iets over te zeggen. Laten we er een mooi academisch tweede uur van maken. Uh, bel dan met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Luna 0800-1121. En u kunt natuurlijk ook e-mailen en twitteren. en Gebruik de sociale media. Um, ik ga een citaat uh, uit je eigen diersrede aan je voorleggen. Ja. Want dit klinkt natuurlijk ook fantastisch. Maar wat er ook uit blijkt is de, de samenhang met maatschappelijke problematiek. Ja. Hè, dus niet de, de, de, de academie uh, of de academische wereld als een soort bastion uh, ja. dat puur, zuiver wetenschappelijk onderzoek ja. doet. Ik citeer: um, publicatiedruk, de. He, veel moeten, artikelen moeten schrijven. Dat is één. De bestuurlijke wens om gezien te worden... in allerlei nationale en internationale rankings. Je moet als universiteit de beste zijn in dit en dat. Perverse prikkels in het bekostigingssysteem. Uh, de aanscherping van de earning power. Met name ook in tijden van bezuinigingen. De universiteit moet geld verdienen. De toenemende onderwijsbelasting... Er komen nog steeds meer studenten bij. Het zijn allemaal risicofactoren die in verband met de autonomie en de academische vrijheid niet onderschat mogen worden. Onder druk wordt alles vloeibaar. En daar manifesteert zich een, gedeelte, een gedeelde verantwoordelijkheid voor de gehele academie om de vervloeiing van centrale waarden te voorkomen. Ja. Kijk, dit vind ik onheilspellend proza. Nou, maar dat is het niet, hoor. Je, je kan de, de zaak van de, van de Maastrichtse universiteit... en eigenlijk de hele universitaire wereld heel goed verdedigen. Dat weten ja. we nu. Maar dit zijn de gevaren die precies dat... het doen van onderzoek in onafhankelijkheid, in vrijheid... gewoon bedreigen en steeds meer bedreigen. Ja. Ja, en eh, ik, eh, ik heb die geadresseerd en ik heb ze ook eh, genoemd. En, en, en ik wil ze ook bespreekbaar maken. Want het is wel zo dat de ontwikkelingen tegenwoordig zo zijn... is dat inderdaad die werkdruk enorm is toegenomen voor, eh, voor eh, de staf. Ja. Eh, dat komt door de hogere eisen die telkens eh, gesteld worden. Het komt ook door de bezuinigingen. Hè? Dus je, je, je kunt niet meer iedereen aannemen van je denkt van die heb ik ook nodig... Ja. Dus die werkdruk die is geweldig gestegen. Bij de gestegen. docenten en de hoogleraar. En ja, dat is ook zo. Je moet gewoon rekening houden met het beperkte budget wat je hebt. Dus dat betekent ook in de personeelsfeer dat je niet eindeloos kunt uitbreiden. En, en, en, en dat je personeel meer uren moet maken op titel van onderwijs dan dat eigenlijk wenselijk zou zijn. Dus dat is één voorbeeld he, van de toegenomen ja. werkdruk. De tweede is wat ik noem is dat... We in een enorme competitieve samenleving uh, uh, zitten. Waarbij voortdurend rankings worden gepresenteerd en, en, en, en waarbij je als universiteit ook voortdurend bij wil zijn in de top. Dus dat betekent dat mensen veel moeten publiceren, ook om te surviven, voor je aanstelling zeker te stellen, moet je gewoon veel publiceren, kwalitatief goed publiceren. Dus die druk, die publicatiedruk, die neemt ook enorm toe. De earning power, daarmee bedoel ik te zeggen, is dat hoogleraren gewoon hun eigen salaris moeten verdienen en zo mogelijk nog meer want van de eerste geldstrom van de overheid gaat het niet meer komen. Dus ze moeten maatschappelijke bedrijven, dus ze moeten, maatschappelijke Ze moeten contractonderzoek ja. gaan doen. Ja. En, en, en, en nou ja, dan is toch het gevaar aanwezig. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het zou kunnen gebeuren. Het gevaar in toenemende mate aanwezig dat wanneer er zoveel druk is, zoveel prestatiedruk is... Uh, dan is ook de verleiding soms wel eens groot... om te zeggen van nou, uh, de, de, de, de betaler bepaalt. Dus welke con conclusie had u gehoord willen hebben? Ja. En dan vlechten we dat wel in het onderzoek. En dat is dus niet iets wat mag gebeuren. Nee. Maar hoe voorkom je het? Want, nou ja, kijk, hoe, de, de, de, hoe voorkom de, de, je de, het? niet een naam van stapel te noemen als een, als een, nee. als een geval... wat, wat nee. zo, duidelijk, nee. waar het zo duidelijk misgaat. Nee. Nee. Maar het gaat me meer... Nee. om het institutionele gevaar, ja, het structurele gevaar... Ja, van nee, nee. Kijk, in de eerste plaats, je moet de, de, de gevaren die je bedreigen, die moet je benoemen. En die moet je bespreekbaar maken. En ik vind ook dat je heel snel al in de opleiding, in de academie... zelfs al bij bachelorstudenten die je onderzoek laat doen... moet je ze de ethiek van het doen van wetenschappelijk onderzoek bijbrengen. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dat is ook een van de stellingen in mijn dia's reden. Dus dat is één. Dat is dus een kwestie van bespreekbaar maken... en van voorlichting geven en van instructie geven. Het tweede wat je moet doen is er voortdurend ervoor te zorgen... dat binnen die academie, dus ook binnen, maar ook daarbuiten... dat je telkens de resultaten van je wetenschappelijk onderzoek... ter discussie stelt. Dat je daar heel transparant in bent. Met je gegevens, met de data die je verzameld hebt... en met je conclusies die je getrokken hebt. Dat je die ook deelt met je uh, uh, collega's binnen je departement en daarbuiten. En dat je die beschikert stelt voor kritiek. Want daar draait de wetenschap op. Namelijk ja. dat, je, dat je kennis uh, uh, vermeerderd en dat je dat ter beschikking stelt... transparant maakt hoe je eraan gekomen bent. de vraag bent. is of het, het nog wel kan. Helder maakt et het zet. Het kan als, nog steeds. Als dat wat je nu zegt, ja, dat, is, dat is dat natuurlijk steeds. de weg die je moet volgen... maar is die, is die druk niet zo groot geworden in tijd? Gewoon alleen al in tijd, dat dat bijna niet meer haalbaar is. Jeewel, Om het is, al, Aan al die eisen nog te voldoen. Jeewel, het is nog steeds haalbaar en het gebeurt gelukkig ook nog steeds... Uh, alleen, de, de, de, naar mijn gevoel, bereiken we zo langzamerhand... met bezuinigingen op universiteiten en de eisen die voortdurend gesteld worden... in toenemende mate, bereiken we wel een grens. En daar wil ik wel voor waarschuwen. En ik wil namelijk wel voorkomen... Is dat, dat, dat, dat wetenschappelijke fraude meer dan een incident wordt. Ja. Nou ja, dat... dat ja, die, de, ja. Ja. En is het te voorkomen? Ja, het is te voorkomen. Ja, het is echt te voorkomen. Kijk, een geval zoals hij dat in Tilburg heeft voorgedaan eh, bij Stapel, is niet te voorkomen. Ja, dat, dat geloof ik. Is is dat is menselijk. Dat, is, dat, dat kan je niet voorkomen. Maar ik Trachtig. vind wel dat je je organisatie zodanig ja. moet inrichten. dat data voortdurend beschikbaar worden gesteld. dat data voortdurend ook gedeeld worden, kennis gedeeld wordt en voortdurend kennis en conclusies besproken worden. En dat methodes transparant zijn, et cetera. En als je, dat, als je dat zo organiseert, dan is dit te voorkomen. Heel goed. Um, ik hoop het, van harte. Ja. Het zal niet eenvoudig zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen, Gerard Mols, dus als ik nog mocht studeren... dan zou ik zeker overwegen om naar Maastricht te komen. Hartelijk wel. Ik <laughs> vond het ook een, een buitengewoon inspirerend verhaal. Maar ja, jij zal dat er niet meer zijn. Dan ben je weer terug bij het oude vak. Ja. Van uh, sporenonderzoek en DNA en moordwapens. Ja. Dat is ja. prettig. Kijk je daarnaar uit? Ja, daar kijk ik naar uit. Uh, uiteindelijk ben ik naar de universiteit gegaan om onderwijs te geven en wetenschappelijk uh, onderzoek te doen. En we hebben nu in Maastricht ons uh, forensisch instituut. En dat vind ik bijna gewoon interessant. Er zijn belangrijke ontwikkelingen op die terreinen. Uh, wij kunnen daar een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de strafrechtspleging. Dan wens ik je daar heel veel succes bij. Dank u wel. En dank je wel voor je komst hier naartoe. Graag gedaan, nee, veel goeds. Dames en heren, we gaan uh, zo meteen de tweede uur in, hoop ik, met uzelf. Met veel verhalen over de academische wereld. Heeft u nogmaals, heeft u gestudeerd? Waar dan? Hoe dan? Hoe was dat? Heeft u er iets geleerd? Misschien ook wel een belangrijke vraag. Of heeft u vooral buiten de academie op straat? Of anderszins geleerd, want dat is namelijk ook een hele goede leerschool. Bel 0800 1121 met verhalen. En u kunt natuurlijk ook e-mailen naar kazaluna ncv.nl of eventueel twitteren. Dat heb ik ook openstaan, uiteraard. Dus we lezen alles, we houden het bij en dan uh, hopen zometeen elkaar weer te spreken. Tot zo Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat is jij. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 1, aflevering 46, 1962. Van der Haar houdt vanmiddag receptie. Wij zijn ook uitgenodigd. Waarom? Heb je de krant dan niet gelezen? Jawel. Van der Haar heeft een linkje gekregen. Oh, dat lees ik niet. Lees je dat niet? Nee. Waarom zou ik het lezen? Omdat er altijd wel iemand bij staat die je kent. Ik ken geen mensen die linkjes krijgen. Behalve nu dan. Voor Van der Haar is dit een hoogtepunt in zijn carrière... Hij heeft mij toevertrouwd dat in zijn familie nog nooit iemand een lintje heeft gehad. In de uwe wel? In de mijne ook niet, maar ik ben socialist. Van Haar niet. En mij zullen ze er ook geen geven. Als ze jou ooit vragen of ik een lintje wil, dan kun je zeggen: Meneer Beerta wil geen lintje, want hij is socialist. Dokter Beerta. Dokter Beerta. Van der Haar geeft vanmiddag een receptie omdat hij een linkje heeft gekregen. Jullie zijn allemaal uitgenodigd. Hoe was de reactie? Iedereen gunt het hem. Van der Haar is een geliefd man. Ik wou dat mijn personeel achter mijn rug zo over me praten. Ik gun het hem ook, maar ik ga niet. Dat zou heel onverstandig zijn. En toch ga ik niet. Ik vind het idioot om iemand met zoiets te feliciteren. Natuurlijk is het idioot. Maar dat is nog geen reden om het niet te doen... als je iemand er een plezier mee doet. Ik vind dat wel een reden. Zelfs de linkse balk gaat. Niet omdat ik links ben, maar omdat ik het idioot vind. Denk er toch nog maar eens over. Heb je er nog over nagedacht? Ja. Ik ga niet. Dan moet je het zelf maar weten. Ga jij niet naar Van der Haar? Nee. Dan ga ik ook niet. Ik vind onzin. Zeg, koning. Ik hoor dat jij niet naar de overkant gaat. Zou jij dan even op de bel kunnen letten? Dan ken ik ook even. Goed. Dan laat ik de deuren zo lang open. Ik ben even weg. Maar koning, let dan op de bel. Zit daar nog iemand? Mevrouw Moederman, denk ik. Ja, natuurlijk. Mevrouw Moederman. Nou. Gaat u niet naar de receptie? Jawel. Even dit afmaken. Ik kom zo. U hoeft niet... Ja, zo. Ik ben alleen nog even hiermee bezig. Mevrouw Moederman werkt zich over de kop. Ik vind het een aardig mens. Jij ja, had over nagedacht waarom je niks leuk vindt? Nee. Ik weet trouwens niet eens of ik niks leuk vind. Ja, lichamelijke genoegens, een borrel drinken en zo, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, op het geestelijke vlak... Nee, op het geestelijke vlak vind ik geloof ik niks leuk, behalve buzom dan. Dat ligt toch aan onze vaders, hè? Dat weet ik niet, hoor. Als je vader je nooit prijst, dan blijf je denken dat wat belangrijk is nog moet komen. Het is meer dat ik alles zo kinderachtig vind. Zo'n kaart van het ploegen bijvoorbeeld. Wie zit daar nou eigenlijk op te wachten? Dat is het ook. Het moet moeite kosten. Maar het kost me wel moeite. Omdat het zo kinderachtig is. Je wil het zo doen dat het zin krijgt. En dat krijgt het niet. Ach. Als mevrouw Moederman niet voortmaakt, dan missen de receptie. Ja. Dat is ook zoiets. Hoe kun je in godsnaam blij zijn met zo'n lintje? Dat begrijp ik ook niet. Wat voor man moet je daarvoor zijn? Ach, zo'n man is waarschijnlijk heel gelukkig. Dan maar liever niet gelukkig als je daar zo'n lul voor moet zijn. Of het een lul is, weet ik niet. Daar ken ik hem niet goed genoeg voor. En die zaak met Nijhuis dan? Bent u nog niet klaar? Ja, koning. Ik ben heus zo klaar. Nog even dit. Zou mevrouw Moederman gelukkig zijn? Ik weet het werkelijk niet. Ik denk het niet. Je hebt geen goede beurt gemaakt. Daar kon je straks bij mijn opvolging nog wel eens spijt van krijgen. Hoe was het? We hebben een heerlijk gebakje gehad. En een heerlijk glaasje wijn. Je hebt wat gemist. Jammer. Van der Haar heeft er nog even over gedacht... om voor jullie een gebakje mee te geven. Maar daar heeft hij toch maar van afgezien. Terecht. Terecht. Terecht. Op 10 april zal ook een voor dit land grote rol op parade worden gehouden in Hollandia. Waarbij voor de eerste maal een detachement van het nog jonge papua vrijwilligerskorps acte de présent zal geven. Onvertwijfeld zullen deze Papua-soldaten in hun groene uniformen, brede rode band van het middel en om de hoofdbedekking, die tevens voorzien is van een zwarte pluim, veel bekijks hebben. Dit zullen zeker ook... De neptune werd krijgen die informatie straks op koninginnenverjaardag over de parade zullen vliegen. Nee. Zo maakt Hollandia, nee, Nigeria, zich op om de 30 e april te zien. Het is goed dat de inwoners, te midden van de woeling die om het eiland heen rijden, dan alle druk eens dat zich afschudden en gezamenlijk, blank en bruin, de verjaardag van onze geëerdwiedigde koningin met vreugde vieren. Hier is Bart. Laat Bart maar binnenkomen. Als ik ongelegen kom, dan wil ik natuurlijk ook een andere keer komen. Je komt niet ongelegen. Ga eens even zitten. Ja. Kom jij er ook bij? Ik heb je lang niet gezien. Ben je ziek geweest? Ik had het erg druk. Daardoor heb ik niet de gelegenheid gevonden ook hier nog naartoe te komen... Druk? Ik moest tentamen doen. Juist. En wanneer studeer je nu af? O, oh, daar kan ik nog niets van zeggen. Ik vraag je dat omdat ik van meneer Koning heb gehoord... dat je hier na je studie wel wilt komen werken. O, oh, zo heb ik dat niet geformuleerd. Dat moet meneer Koning dan niet goed begrepen hebben. Hoe heb je het dan geformuleerd? Ik heb gezegd dat ik dat ernstig in overweging wilde nemen... maar dat ik me nog niet kon vastleggen. Heeft hij dat zo gezegd? Ja. Goed. Je weet dat wij een plaats op de begroting voor je hebben aangevraagd. Dat is heel vriendelijk van u. Maar wist je dat? Nee, dat wist ik niet. En ik weet ook niet of ik dat wel kan aannemen. Die plaats is toegewezen. Dat overvalt me wel enigszins. Ons ook, en daarom willen wij weten wanneer je afstudeert. Dat begrijp ik, en ik vind het heel vriendelijk van u... dat u zoveel vertrouwen in mij stelt... maar ik kan daar werkelijk nog niets van zeggen. Kun je daar dan niet eens met professor Springvloed over praten? Ik wil daar wel over denken, maar ik ben bang dat ik dat niet kan doen. Denk daar dan eens over. Nou, als u daar prijzen op stelt, dan wil ik daar wel over denken. Maar ik kan u niet beloven dat ik het ook zal doen. Goed, dan hoor ik nog wel van je. Ik heb ook nog iets met jou te bespreken. Heb jij die doos met vragen over de kinderschrik geraadpleegd? Ja. Die kun je toch zo niet weer opbergen? Ik wilde ze gisteren raadplegen en ik vind ze zo. Zo gaan ze kapot. Ik zie het. Zo? Zo is het beter. En laat het niet nog eens gebeuren. Hebt u de doos nodig? Of kan ik hem opbergen? Nee, ik heb hem niet meer nodig. hem maar op. De doos? <laughs> heb je erg op je lazen gehad? Het viel mee. Toen ik dientje gisteren met die doos bij Anton naar binnen zag gaan, dacht ik... Daar zwaait wat. Heeft juffrouw Haan die doos gebruikt? Ja, maar dat mag jij niet weten, hoor. Nee, natuurlijk niet. Ik hoor dat juffrouw Haan die doos bij u heeft gebracht. Wat is daar voor bezwaar tegen? In de eerste plaats heeft ze in die doos niets te zoeken. Het zijn mijn vragenlijsten. En in de tweede plaats vind ik dat u mij niet door haar hoort te laten bespioneren. Wie zegt dat ik jou door haar heb laten bespioneren? U hebt naar haar geluisterd in plaats dat u gezegd hebt... dat ze zich met dingen bemoeide waar ze geen bal mee te maken heeft. Hoe weet jij wat ik tegen haar gezegd heb? Wat hebt u dan gezegd? Ze heeft mij een doos laten zien en ik heb gezien dat die niet in orde was. Als directeur heb ik daar recht op. En ik vind niet dat jij daar iets achter hoort te zoeken. Als juffrouw Haan met zoiets aankomt, heb ik alle reden om er iets achter te zoeken. Ik waardeer het in haar dat ze bezorgd is voor de vragenlijsten. En jij zou best eens wat aardiger voor haar kunnen zijn. Ze heeft daar veel verdriet van dat jij zo tegen haar bent. Je zou haar eens te eten moeten vragen, in plaats van altijd zo onvriendelijk tegen haar te doen. Ik ben bij Bart. Ik heb een uitnodiging <coughs> gehad voor een congres. Alweer? Alweer? Ik kreeg bijna nooit een uitnodiging. Je bent net naar een congres geweest. Je doet niet anders meer dan naar congressen gaan. Je lijkt Beert daar wel. Dat was drie jaar geleden. Twee jaar. Drie jaar? Twee jaar. In elk geval heeft dat er niks mee te maken. Dit is een heel ander congres. Wat is het dan voor een congres? Dit is een feestcongres. Een feestcongres? Maar daar hoef je toch zeker niet naartoe? Wat is dat, een feestcongres? De Belgische commissie bestaat 25 jaar. En moet jij daar dan naartoe? Daar heb je toch zeker niks mee te maken? Je lacht toch zeker om zulke onzin? Toen jullie 25 jaar bestonden, hebben jullie toch ook geen feestcongres gegeven? Nee. Nou, waarom zou jij dan wel naar hun feestcongres gaan? Laat de anderen er maar heen gaan. Mensen die het leuk vinden om naar dergelijke onzin toe te gaan. Zakken! Ik denk erover. Je, je denkt erover? Waarom denk je er in godsnaam over? In de eerste plaats omdat Beerta vindt dat ik er naartoe moet... En in de tweede plaats omdat ik geen argumenten heb. Geen argumenten heb? Als ik het niet doe, weet ik niet of dat is omdat ik het onzin vind of omdat ik bang ben. Dus je moet eerst weer experimenteren. Je moet het weer eerst doen voordat je weet dat het onzin is. Het is niet genoeg dat ik je dat zeg. Als ik nee zeg, wil ik weten waarom ik nee zeg. Als ik nee zeg omdat ik bang ben, dan word ik steeds banger. Als ik nee zeg omdat het onzin is, dan is het onzin. En als ik nou zeg dat het onzin is... Dat is niet genoeg. Niet genoeg. Nee, niet genoeg. En of het genoeg is, besluit ik. Dat is mijn baan, niet die jouwe.